Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De van Georgië, Saakashvili... is met een groep aanhangers te voet Oekraïne binnengetrokken. Hij was een paar uur eerder tegengehouden bij de grens met Polen... toen hij dat met de trein probeerde. Saakashvili en zijn aanhangers braken door een linie van grenswachten... en liepen de grens over. Saakashvili heeft een conflict met de Oekraïnse president Poroshenko. Die heeft hem zijn Oekraïnse nationaliteit afgenomen... en Saakashvili wilde dat besluit aanvechten. Na het presidentschap in Georgië was Kausvili enige tijd gouverneur in Oekraïne. Daarmee verloor hij destijds al zijn Georgische nationaliteit. Toen Poroshenko hem de Oekraïense nationaliteit afnam, werd hij dus stateloos. Vrijdag is theoloog professor Harry Kuitert overleden. Hij was in de jaren zestig en zeventig zeer invloedrijk in de protestantse kerken. Onder meer omdat hij stelde dat geloven mensenwerk is. Hij benadrukte dat alles wat over God gezegd en geschreven wordt... afkomstig is van de mens. En dat kennis van God wezenlijk niet mogelijk is. Destijds was zijn kritiek nieuw. De Bijbel was voor gelovigen nog het onveilbare woord van God. Kuitert stelde dat aan de kaak. Zijn moderne opvattingen en zijn vlotte stijl maakte hem tot de best verkopende theoloog. Harry Kuitert is 92 jaar geworden. En wielrenner Chris Froome heeft de Vuelta gewonnen. Eerder won hij dit jaar voor de vierde keer de Tour de France. In Madrid won hij voor het eerst de Ronde van Spanje. De Brit eindigde al drie keer op de tweede plek. De laatste etappe van de Vuelta werd in een eindsprint gewonnen... door de Italiaan Matteo Trentin. De Spanjaard Alberto Cantador reed vandaag zijn laatste wielerwedstrijd. Gisteren won hij nog de etappe... Nu gaat hij met pensioen. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. De wind trekt aan, wordt matig tot krachtig vooral aan zee. Vannacht buien en minimaal rond 13 graden. Morgen ook buien, smiddags met onweer mogelijk en een temperatuur rond 17 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort en FM. Dit is de zomer van ZFM met nu Peaceful Radio. Hele goede avond. ik ben schuifje draaien. Ja, hele goede avond luisteraars, welkom bij dit programma Peaceful Radio 1245. En we gaan weer beginnen aan een gloednieuwe aflevering, ongeveer 30 werkjes lang. Verdeeld over twee uur natuurlijk. Weer de nodige nieuwe werken, ja die nieuwe artiesten, nieuwe muziekartiesten, die gaan maar door... En bijna een tsunami aan albums wat me elke week weer te wachten staat. Maar dat is een grapje hoor. In ieder geval, uh, waar gaat het van deze week om? Holland Philips. Ja, dat is een meneer die uh, buitengewoon Hollandse naam heeft. Um, on holland misschien wel. En hij heeft een album gemaakt, Out of the Frying Pan. Maar uh, dat is de track. Uh, het album heet Under a Second Moon track of Out of the Frying Pan. Dat gaan we straks naar luisteren als eerste. Daarna komt John Fluker. Deze meneer die heeft ook al succesvolle albums gemaakt. En dit album heet The Sound of Peace. En dan zit ik me eigenlijk af te vragen. Nee, dat is geen nieuw album. Maar hij is wel als tweede aan de beurt. Nou, kijk eens aan. Wil je meelezen van wie wordt er allemaal gedraaid in dit programma? Dan kan dat via peacefulradio.info. Ik wens je veel luisterplezier.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 A soon cool and covers on